Naar aanleiding van de 39 doden in een vrachtwagen in Engeland... zijn in Vietnam nog eens zes mensen opgepakt. In totaal zitten daar nu acht mensen vast. Ook in Engeland zijn twee mensen gearresteerd... onder wie de chauffeur van de koeltruc. Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Wel staat vast dat ze allemaal uit Vietnam kwamen. De man die vrijdag vanuit de feesttrein in Duitsland een lege fles tegen het hoofd van een peuter gooide, is aangehouden. Het is een man van 31. Hij is verhoord en voorlopig vrijgelaten. Een meisje van twee kreeg op het station van Kamen bij Dortmund de lege fles tegen haar hoofd. Ze is geopereerd en buiten levensgevaar. Het weer. Af en toe wat regen of motregend, wordt een graad of 12. Ook morgen, bewolkt en later op de dag op steeds meer plaatsen regend, wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, dan ben ik weer. Hallo. Dag, lieve luisteraars. Goedemiddag allemaal. Ik wens jullie allemaal weer een hele fijne week. En voor vandaag uh, een fijne maandag. Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn. En gezellig meeluisteren naar dit lunchprogramma. De eerste weer deze week. We zijn er deze week weer op maandag, woensdag en donderdag. En we zullen ook de komende tijd... Uh, behoorlijk wat aandacht gaan besteden aan het ondernemersgala wat 14 november plaats gaat vinden in de haven van Zandvoort. Het belooft weer een uh, stukje spektakel te worden. En we hebben weer negen uh, genomineerden... Bedrijven uit Zandvoort die genomineerd zijn en meedingen naar die ene mooie grote prijs. De ondernemersprijs die vorig jaar werd toegekend aan Garage Zandvoort. Als het goed is krijg ik uh, straks wat gasten die komen vertellen over hun bedrijf. We wachten het nog even af. Wat wel goed is, is uh, dat weet ik wel dat dat gaat gebeuren. We gaan uh, straks uh, naar de weerberichten kijken. Ik heb wat regionaal nieuws meegenomen. We gaan een gezellige drie in 1 draaien straks. We hebben een artiest in het licht. Een heerlijke en makkelijk en snel recept. En we gaan natuurlijk ook met onze razende reporter bellen. Joop van Nes die ons weer helemaal gaat bijpraten... over wat er het afgelopen weekend is gebeurd in Zandvoort. En eventueel ook de dagen daarvoor. En waarschijnlijk heeft u het de afgelopen tijd... als u een trouwe luisteraar bent van Zandvoort Lunch... en van ZFM Zandvoort... heeft u het waarschijnlijk ook wel meegekregen... dat we kaarten mogen, toegangskaarten mogen uitdelen... aan onze... Vaste luisteraars. En ik heb er weer twee voor mijn neus liggen. Twee kaarten voor het Castle Christmas Fair, uh, Festijn in Bekenstein. Uh, dat mooie landgoed in Velsen. Velsen-Zuid. En uh, dat is van 28 tot en met 1 december. En ik heb hier twee vrijkaarten. Dus mocht u nou die kaarten willen winnen... belt u mij dan zo direct even op nummer 023... 57 303 93. Dus voor twee toegangskaartjes voor de Cosme, Castle Christmas Fair op het eh, landgoed Bekenstein, belt u nu de eerste winnaar krijgt die twee kaartjes. Ach, de eerste beller, sorry. De eerste beller is de winnaar en krijgt de twee kaartjes van ons. Telefoonnummer 023 57 303 93 een liedje met een liedje beginnen ten CC met I'm not in love Met I'm not in love. We gaan zo door met de 3 in 1. En um, ik mag het nog een keer roepen. Uh, we hebben twee entreekaartjes uh, te vergeven. Uh, voor de Castle Christmas Fair in Bekenstein, die is van 28 november tot en met 1 december. En er zijn weer twee entreekaartjes bij me neergelegd die ik mag weggeven. En die geef ik weg aan degene die het als eerste belt vandaag voor die kaartjes. Dus bel de studio op naar 023 57 als je deze kaartjes graag zou willen hebben. En naar dat mooie festijn toe zou willen gaan in Bekenstein. Oké, okay, de 3 in 1 staat klaar en we gaan luisteren naar uh, drie nummers van... Drie in één in één. Drie in één in.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 Wat zou je nou doen? Ik zou bellen als ik jullie was. Echt waar. Want ik bedoel, ik heb hier twee kaarten liggen. Die mag ik weggeven voor de Bekenstein Fair. En uh, ja, als, je, als je belt naar 5730393 en je belt als eerste... dan heb je die twee kaarten gewoon te pakken. En dan kun je daar gezellig een dagje naartoe. Er gebeurt daar van alles. Het is een, een, een festijn van drie dagen. Vier dagen zie ik zelfs. En het is echt zo'n kerst- lifestyle fair. en lifestyle-fair. En er zijn 150 stands. Uh, er zijn 50 live-optredens. Waaronder de Tata Steel Big Band. Die heb ik nog nooit gehoord. Lijkt me wel eens leuk. Hé, hey, waarom heb ik trouwens geen muziek? Ik had een muziekje opgezet. Ja, daar is die. Um, en het regionale eerste schorrels gemengd mannenkoor. Nou, wat ik me daar... Kijk, daar word ik nou nieuwsgierig van. Hè? Een gemengd mannenkoor. Wat, wat mengen ze daaraan? Daar ben ik nou heel nieuwsgierig naar. Maar goed, en uh, ja, god jeetje, onder het genot van een glas gluwijn of warme chocomel kun je heerlijk de markt verkennen. En uh, ja, nou oh ja, ik heb twee kaarten liggen, dus ik zou zeggen bel 5730393. En uh, we gaan straks ook een gesprek hebben, want uh, we hebben een gast in de studio. <laughs> van het Noble Tree Café, heet jullie Noble Tree Café, hè? Ja, ja, van het Tree Café. Want zij zijn ook genomineerd voor die prachtige prijs van het ondernemerschala. En uh, ja, we gaan het straks eventjes hebben. Want, wat is het Noble Tree Café en waar staan ze voor? En uh, ja, hoe is dat om nu mee te maken? Goed, we gaan eerst nog even een, een gezellig liedje draaien. En dan uh, kom ik zo weer bij u terug.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 I separate It disappeared now When I'm dreaming of your face En ik uh, had u beloofd om terug te komen naar dit nummer... met onze eerste gast in de uh, reeks van interviews... met de genomineerden van het Ondernemersgala 2019. Ik uh, kan u nu al verzekeren... we gaan het live uitzenden via ZFM Zandvoort. En uh, als u mee gaat luisteren, kan ik u nu al verzekeren... dat het een hele, maar dan ook heel spannende strijd wordt... Want het is een prachtige lijst met genomineerden. En uh, hier aan tafel heb ik de meneer die uh, genomineerd is van het Noble Tree Café. Stel je even voor. Ja, goedemorgen, mijn naam is Boris van der Horn. Ik uh, woon achter in Zalfold. Uh, Sorry, nog even opnieuw, want ik had je schuif niet openstaan. <laughs> Ik denk wat klinkt je ver weg, maar je microfoon stond nog niet open, sorry. Oké, okay, schuif eens open. Uh, ja, even, even opnieuw. Uh, mijn naam is Barry van der Hoorn, ik ben uh, geboren in Amsterdam en ik woon nu sinds drie jaar in Zandvoort. En uh, ja, een mooie zaak mogen openen hier in Zandvoort. Dat kun je wel stellen. Je bent, uh, uh, uh, Barry, als ik het begrepen heb, uh, doen jullie het met een hele familie of... Nee, Heb nee, ik dat nee. niet goed begrepen? Nee, we doen het niet met de hele familie. Ik uh, doe het samen met een vriend van mij, Pim. Ja. Pim Sané. Uh, Pim is een jongen uit Haarlem... en die is eigenaar van twee restaurants Parels en Diga. Ja. En hij is eigenlijk mijn, mijn, ja, mijn spanningsmaatje in het hele gebeuren. Dus geen familie zit erin. Oké, okay, oké. Okay. Goed, jullie uh, zijn gekomen op een plek waar nog niks was. Hè? Uh, daar stonden een paar bankjes... Ja, het was een, uh, en een grote muur. hè En een hele grote muur die echt zo lelijk was geworden... dat daar een doek voor gespannen moest worden... omdat het niet meer aan te zien was en vanaf dat moment nog wel. Uh, het, het is een heel bewogen gebeuren geworden, want... Uh, heel Zandvoort heeft op zijn achterste benen gestaan... omdat de ruimte, want we hebben het over het Raadhuisplein... en dat de ruimte daar afgesnoept werd... door een nieuw gebouw wat geplaatst ging worden... dat natuurlijk ook weer ten koste zou gaan van de ijsbaan... en kortom allerlei problemen. Hebben jullie in aanloop uh, naar... naar wat, jullie hebben daar op een gegeven moment... Uh, zijn jullie daar ingestapt uh, met een, een, een horecagelegenheid... Uh, op de straatverdieping. Hebben jullie daar iets van meegekregen? Van al die commotie die eraan vooraf is gegaan? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen... dat de commotie vooraf uh, is mij eigenlijk ontgaan. Ja. Uh, ik was niet altijd bezig geweest met het idee... om op dat plein iets te gaan beginnen. Het is dat uh, mijn, uh, mijn vrouw mij wees... op het feit dat daar een heel mooi pand zou komen... en uh, dat zij dacht dat het wel iets voor zelf zou zijn. Uh, vervolgens ben ik in gesprek gegaan met de heer uh, Van der Laan. Ja. Ik heb ons uh, idee aan hem voorgesteld... Ja. En heb toen eigenlijk uh, ja, het idee van mijn vrouw uh, afgepakt. <laughs> en ben daar vervolgens uh, ja, mijn pijlen op gaan richten. Om daar onze droom, onze horecazaak, onze flagship store van het koffiemerk te gaan openen. Ja. Uh, ik heb wel meegekregen dat inderdaad heel veel mensen ook tegen waren. Maar ja. uh, gaande de bouw, denk ik dat heel veel mensen toch wel konden zien dat het pand wat daar gebouwd werd, uh, ja. toch wel echt een, een, een verrijking van het pleintje kon zijn. Het plein... Is uh, redelijk groot gebleven. Groot genoeg om hetzelfde te, te handhaven als voorheen, de schaatsbaan. Uh, ja, en eigenlijk nu een schaatsbaan met een, uh, een terras ervoor. En een heel mooi uitziend pand. Dus... Wat komt de schaatsbaan wel weer op dezelfde plek terug, Barry? Ja, de schaatsbaan komt uh, vijf meter uit te geven komt die terug. Ja? Ik heb van de week gezeten met mensen van de schaatsbaan. Ja. En wat er gaat gebeuren is, er wordt een lage boarding gebouwd aan de zijde van ons terras. Ja? zodat eigenlijk uh, ja, iedereen uh, zittend van de schaatsbank kan genieten... als de kinderen er lekker aan de rafotten zijn. Nou, kijk eens aan. Uh, dus ik denk zelf, uh, met de luifel die we hebben... dat je zelfs droog kan zitten... denk ik ja. dat het een heel mooi plaatje kan worden deze winter. Dus, dus, dus de grote angst van Menig Zandvoort... er is geen bewaarheid geworden... maar in tegendeel, het is een verrijking geworden. Mag ik dan wat stellen, denk ik? Toch? Ja, ja. Het is een... ja, ja, ja. ja, ja. Geweldig. En uh, je zegt dat jullie met je eigen koffiebranche zijn begonnen. Want Noble Tree, dat is een koffiemerk. Ja, Noble Tree Koffie, dat is uh, waar uh, in principe uh, waar, waar ik al zeven jaar geleden mee ben begonnen. Dat ja? is een, een koffiemerk wat wij uh, verkopen aan horeca door eigenlijk heel Noord-Holland. Uh, daar zitten wij met ons kantoor in de Max Planckstraat. Uh, wij proberen daar uh, mooie koffies te maken en deze uit te zetten. Ja, nou, van allerlei soorten bedrijven. Naar kantoren. Bij Air Force op kantoor ligt het. Um, het ligt in Haarlem. Bij heel veel zaken. Plazant heeft het op het strand. Ja, zo proberen wij eigenlijk die koffie aan ieder te laten proeven. Jullie branden hem ook zelf, die koffie? Ja, wij branden hem zelf. Dat doen we niet in noord. Omdat dat nee. niet zo heel makkelijk is. met Daar van. heb je het kantoor. Daar hebben we ons kantoor opslag ja. en trainingsruimte. Ja. Dus wij doen het elders. En wij leveren het uit vanuit, uh, vanuit Zandvoort. Goh, dat is helemaal nieuw. Dat is helemaal nieuw. En in Had ik nog niet van gehoord. Ja, ja, ja. dat zit er echt al een <laughs> tijdje. En in het verlengde daarvan was dus de wens... om altijd uh, van het koffiemerk een leuk koffiewinkeltje ergens te openen. Ja, ja en, en, dat, het, is en kwam dit. dat is gelukt. Dat is gelukt. En hoe? Want hoe lang zitten jullie daar nu? Wij zijn volgens mij open gegaan op 6 juni, dacht ik. 6 juni? Ja. Dus, dus nou ja, tel uit je winst. Ik bedoel, 6 juni open gegaan... En nu al genomineerd. Ja. Dat moet toch een enorm goed gevoel geven, Barry? Ja, dat geeft zeker een goed gevoel. Dat geeft het, uh, het, is een beetje, het voelt als een blijk van waardering voor onze inzet. Uh, dus dankbaar voor degene die uh, dat erkennen en uh, op ons durven stemmen. Maar wat maakt het nou dat de mensen... Wat, wat denk jij hè, voor jou, volgens jouw visie? Wat denk jij nou dat het is dat de mensen hebben besloten... om nu al op jullie te stemmen als ondernemer van het jaar 2019? Ja, over die vraag heb ik nagedacht. Omdat dat best wel een, uh, op zich een moeilijke vraag is. Want ja, je kan snel arrogant overkomen als je daar iets over zegt. Nou, waarom? Uh, je weet waar je kwaliteiten liggen waarschijnlijk, ja, toch? Onze massa is natuurlijk dat wij op een, op een heel mooi plein zitten... waar je niet omheen kan. ja. We hebben een heel mooi groot terras. Ja. In de zomer, of je nou van links of van rechts komt, uh, je loopt er langs. Mm -hmm. het, het, het oogt ruimtelijk. Uh, het is nieuw. Uh, het is misschien iets anders neergezet dan de, dan de dingetjes die er al in Zandvoort zijn. Ja. Uh, wat ik vaak hoor is dat mensen het ervaren als uh, iets stedelijks. Uh, iets wat op een stedelijk plein ergens zou liggen. Ik hoorde laatst iemand zeggen, het lijkt wel alsof ik uh, in New York ben. Oh, echt? Ja. Ja, goed. We proberen natuurlijk met onze ideeën en alle dingen die wij zelf hebben gezien over de wereld, uh, iets neer te zetten wat anders is dan de rest. En dat proberen wij ook met onze menu. Ja. Uh, we proberen toch uh, ja, niet te kijken naar wat anderen doen, maar meer van ja, wat wij zelf heel leuk vinden. En wat anderen misschien juist wel niet doen. Uh, en, en misschien dat dat juist een sleutel is: dat mensen het aparte vinden, het uh, bijzondere vinden. Misschien is dat de, de reden waarom mensen op ons stemmen. Heb ik goed begrepen dat uh, jullie keuken biologisch is? Ja, jullie probeer, producten? Ja, wij proberen zeker heel veel biologische producten te voeren. Ja. Uh, biologische producten, glutenvrij. Uh, we hebben in de taarten bijvoorbeeld hebben wij diverse taarten... waaronder een aantal ook uh, volledig vegan zijn. Ja. Uh, in het begin zijn we daar heel erg uh, echt gefocust op geweest. Maar ja, dat, dat is zeg maar nog te moeilijk om alleen maar vegan taarten te verkopen... omdat mensen ja, ook gewoon een suikerbommetje willen. Ja. Dus we proberen daar eigenlijk een beetje de middenweg in te zoeken. Dus je biedt beide, beide uh, soorten aan, zeg maar? Ja, we bieden beide soorten aan. En we uh, ja, proberen eigenlijk onze inkopen op een dusdanig niveau te hebben... dat het uh, ja, allemaal even net iets anders is. Mm -mm. Nou, uh, hartstikke mooi. Uh, met, met, met hoeveel mensen werken jullie daar? Uh, we zijn nu uiteraard, omdat het winterseizoen is aangebroken, iets naar beneden gegaan. ja. Maar wij hebben daar van de zomer... ik denk met een groepje van 15 tot 17 mensen gewerkt. Nou, oké. Okay. Nou, mensen, u hoort het. Uh, dit is Barry van Nobletree. En zij zijn genomineerd... voor die prachtige ondernemersprijs 2019... in de categorie horeca. En dat zijn ze samen met Ziso Lounge en Eetcafé Het Zand. Uh, ook alle twee niet... Uh, niet te versmaden natuurlijk. Dat worden ook geduchte tegenstanders voor jullie. Ja, dat wordt, ja, dat, dat wordt nog heel spannend. Jullie gaan straks uh, aan de, aan de VIP-tafel zitten de hele avond. Uh, uh, wordt er verder nog iets van jullie verwacht? Of, of gaan jullie gewoon uh, gezellig ondergaan jullie het programma en uh, wachten tot de uitslag er is? Ja, nee, of moeten gaan, jullie wij... nog iets van een presentatie doen of zo? Nou, voor zover ik weet niet. Wij gaan, uh, wat mij betreft, gewoon heel gezellig die, uh, die avond die kant op. Ja. En wij gaan daar gewoon een uh, feestelijke afmaken. Jazeker, want je moet natuurlijk ook uh, op ziek, feestelijk ziek. <laughs> feestelijk ziek gaan we erheen. Ja, en, uh, ja, ja. Ik ben benieuwd hoe dat zal eindigen. Ja, anders, uh, anders wij wel. Het, wordt, het, wordt gewoon, ja, het was vorig jaar ook spannend. Dus, ieder jaar is het spannend. Het is al zes jaar in deze formule. En uh, alle Zandvoortse ondernemers, ook de ondernemers die nog geen uitnodiging hebben gehad, zijn welkom op die avond. En uh, ja, Barry, we gaan het allemaal beleven. Het wordt live uitgezonden op uh, ZFM Zandvoort. Het geluid van Zandvoort. Dus uh, ja, iedereen in Zandvoort kan meeluisteren... en het uh, meebeleven op die wijze. Ik ga je in ieder geval ontzettend bedanken voor je komst. Ja, dank je wel graag gedaan. Heel fijn dat je daar tijd voor vrij hebt kunnen maken. En uiteraard wens ik je alle, alle succes toe. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel Barry.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 No name. En we gaan zo door naar het weerbericht. Wat gaat het weer brengen? ZFM Westkust weerbericht. Ja, het is vandaag uh, bewolkt, bewolkt. En hier en daar komt het tot een bui. Soms schijnt ook even de zon en waait er een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. En vanmiddag blijft het bewolkt en vanuit het zuiden gaat het zelfs nog regenen. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt met kans op een bui en de temperatuur daalt naar 7 graden. Ook morgen is het bewolkt en opnieuw is de kans op buien. De zwakke tot hooguit matige wind draait van zuid naar west en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Woensdag is het opnieuw bewolkt met kans op regen. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en is matig boven land en in de ochtend vrij krachtig aan zee. Temperatuur gaat dan stijgen naar 10 graden. En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Ja, En dan wil ik u gaan laten luisteren naar een uh, nieuw nummer. Uh, heeft u afgelopen vrijdag, was dat geloof ik? Of was dat nou zaterdag? Och, ik ben het helemaal kwijt. In ieder geval was er onlangs een uh, nieuwe show van Paul de Leeuw. En onze uh, dorpsgenoot van vroeger, Alain Clark... die deed mee aan dat programma. De nummer één show heet het. En uh, de bedoeling is dan uh, dat... Uh, dat er een nummer 1 uh, nummer geschreven wordt. En ik geloof dat dat dan een soort van wedstrijd wordt. Maar Alain had dus een uh, prachtig nummer geschreven voor Paul... wat hij zong. En ik wil u dat graag laten horen. Het is een prachtige romantische obade. Komt-ie. Uh, hou je nog van mij? Soms wil ik even horen... wat je niet vaak meer zegt... Niet in een sms'je, maar liever in het echt. Kom eens dichterbij, hou je nog van mij? Een beetje van je aandacht, is alles wat ik vroeg. Misschien ben ik te gretig, of is het nooit genoeg? Misschien wel allebei Hou je nog van mij? Laat die woorden gaan Het gevoel komt er vanzelf achteraan Spreek het uit Nu meteen Maar zeg het me Alleen als je het meent. Nu het licht van de verliefdheid niet even hard meer schijnt. En al onze momenten samen vanzelfsprekend zijn, maak ik je nog blij. Hou je nog van mij? Laat die woorden. Het gevoel komt er vanzelf achteraan. Spreek het uit meteen. Maar zeg het me alleen als je dit meent. Een briefje aan de ijskast, een bloemetje bij de deur. Dat is allemaal niet nodig. Ik vraag niet om een charmeur. Ik wil het gewoon horen, Dan is mijn bui wel weer voorbij. Zeg het alsjeblieft. Hou je nog van mij? Zeg het alsjeblieft. Hou je nog van mij? Paul de Leeuw, met een liedje geschreven door Alain Clark. Hou je nog van mij? Nou, daar ga ik maar vanuit dat jullie nog van me houden. En vergeet niet dat ik hier twee kaarten heb liggen hè, voor die Kerstfair. Dus bel alsjeblieft 5730393 en zoek gezellig die Kerstfair op. Uh, die stuurt vanaf 28 november tot 1 december. Goed, we gaan verder met ons programma. Uh, wat gaan we doen? Make you feel my love. Ik ben wel romantisch vandaag, hè? Jeetje. Make you feel my love. We hebben nog uh, twee minuutjes te gaan voordat het uh, eerste uur van Zandvoort luncht erop zit. Ik ga even een klein berichtje lezen, want het is u natuurlijk niet ontgaan. Zaterdagavond heeft een onbekende man geschoten in een flat aan de Zandvoortse Keesomstraat. Ook in de richting van een getuige werd een schot gelost, en zowel de schutter als het vermeende slachtoffer gingen na het incident reddend vandoor. De politie kreeg de melding van de schietpartij omstreeks half acht in de avond. En uh, de man uh, met een, die geschoten zou hebben, was gekleed in een donkerblauwe jas met capuchon en broek met een witte streep op de galerij van een flat. En uh, het slachtoffer bleef voor zover bekend ongedeerd. Ook de getuige kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Beide mannen, schutter en slachtoffer... gingen na het schietincident rennen te vadoor... en ze zijn ondanks een zoekactie van de politie nog niet gevonden. Een deel van de straat werd direct met lint afgezet voor onderzoek... en met honden werd naar kogelhulsen gezocht. De politie onderzoekt of er verband is met een eerder schietincident... bij de flat op 21 oktober van dit jaar. En ook toen werden er meerdere schoten gelost... maar er raakte gelukkig, godzijdank, niemand gewond... Mocht u uh, iets weten of iets gezien hebben uh, wat de politie zou kunnen gebruiken in het onderzoek, neemt u dan alstublieft contact op met telefoonnummer 00900 8844. Dan is er ook bij de Apple Store in de Grote Houtstraat van in de nacht van vrijdag op zaterdag een inbraak gepleegd. Rond tien over half drie drongen daders de winkel binnen via de voordeur en de elektronica van twee tafels is meegenomen. De politie was snel ter plaatse en er heeft een politiehond gezocht... maar er was niemand meer aanwezig. Het is onbekend of er verder nog iets is buitgemaakt... en het is ook zeker niet de eerste keer dat, er in, dat in de Appasoor in Haarlem... doelwit is van de kraak. In de eerste maand na de vestiging reed er zelfs een busje naar binnen... Nou, dat was helemaal raak. Goed, het uh, zit erop. Uh, we gaan straks naar het NOS-journaal en naar de reclameboodschappen. En dan uh, hoor ik of zie ik u heel graag weer terug... voor het tweede uur van Zandvoort Lunch. En dan gaan we bellen met um, Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. En we hebben nog een artiest in het licht en het recept. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren en uh, tot strakjes.